12 uur. De Radio 1 Sportshow. Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Hartelijk welkom. Dit uur een debat over een brandbaar onderwerp. Onze betrekkingen met Israël. En we zijn op het plein in Den Haag... waar elke EK-wedstrijd weer rellen uitbreken. Eerst het nieuws met Lieselot Thomassen.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 straks weer vijftig jaar tegenaan. De gemeente Tinaarlo moet de kosten betalen... voor de uitvaart van drie omgekomen brandweerlieden... bij De Punt in Drenthe. Ze kwamen vier jaar geleden om het leven... bij het blussen van een grote brand bij een scheepswerf. De gemeente wilde dat die brand zou worden aangemerkt als ramp. Tinaarlo zou dan een financiële bijdrage krijgen van het Rijk. Maar volgens de Raad van State... kan de brand niet als ramp worden gezien. Het onderzoek, de nazorg en de begrafenis van de brandweerlieden... kostte 850.000 euro. Wielrenner Andy, Sch Andy Schleck doet dit jaar niet mee aan de Tour de France. Wielrenverslaggever Gio Lippens legt uit waarom. Hij is gevallen uh, tijdens de Dauphiné Libéré, tijdens de tijdrit. Hij werd uh, omvergeblazen door een uh, plotseling uh, opkomende windstoot. Uh, zo kun je me zien hè, hoe licht die wielrenners zijn. En uh, is daarbij heel ongelukkig terechtgekomen. En nu is gebleken dat hij een breuk heeft uh, in het heiligbeen. Uh, nou, daarmee uh, is in ieder geval zijn kans op deelname aan de Tour totaal verkeken. Later vandaag houdt Schleks ploeg Radio Shack een persconferentie. Schleck werd drie keer achter elkaar tweede in de Tour. Begin dit jaar kreeg hij de zegen in de Tour van 2010 toegekend... na de schorsing van de oorspronkelijke winnaar, de Spanjaard Alberto Contador. Hoofdredacteur Jan Heemskerk stapt na negen jaar op bij Playboy. Heemskerk stopt bij het mannetijdschrift... omdat hij toe is aan iets nieuws. Afgelopen jaren deed hij al veel andere dingen... zoals presenteren op Radio 1. En hij stond in het theater met thriller-auteur Saskia Noord. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt als hoofdredacteur van het Blootblad. Op Twitter is ophef ontstaan over opmerkingen op de officiële account van Zweden. Om een divers beeld van het land te schetsen mag elke week een andere inwoner de berichten schrijven. Opmerkingen en grappen van de nieuwste twitteraar over Joden schoten veel lezers in het verkeerde kilgrad. Zweden is niet van plan de manier aan te passen waarop de Twitterfeed wordt geschreven. Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen standpunten inneemt, zegt de beheerder van het account. Elk van onze schrijvers kijkt weer anders tegen de zaken aan. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar vanmiddag af. Vooral in het zuidoosten enkele bui, maximaal rond 16 graden. Morgen flinke zonnige periode en droog. Het wordt dan 16 graden in het Waddengebied en lokaal 21 in het zuiden. Namorgen wisselvallig, vooral vrijdag veel regen... en de temperatuur ligt rond 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Bestel de folder over hersenen en voeding van de Hersenstichting. Bel 070-302-4747. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo een debat over onze relatie met Israël. Jaap Hamburger, u bent van een ander Joods geluid. Het Israël-conflict lijkt een beetje ondergesneeuwd... door de burgeroorlogen in het Midden-Oosten. Ervaart u dat ook zo? Ja, ik kan me goed voorstellen dat uh, mensen uh, nu meer het oog gericht hebben op, uh, op Syrië en enige uh, tijd terug op Libië dan op Israël en de bezette gebieden. Maar zo niet onze regering, want die uh, vindt nog steeds buitengewoon belangrijk een verdere intensivering van de betrekkingen met Israël. Dus die heeft het oog wel degelijk op Israël gericht. Luc Ikking praat ons zo bij over voetbalberichten op Twitter... en we zijn thuis bij de moeder van oranje-speler Kevin Strootman. Hier zijn Thijs van der Brink en Delamijn Veenhoven. De laatste zwakke schakels langs de Nederlandse kust worden aangepakt. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu... die heeft zojuist het startschot gegeven voor kustwerken... bij Petten en Kalansogen in Noord-Holland. Totale kosten 250 miljoen euro. Meneer Atsma, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft niet gekozen voor dijkophoging, maar voor het opspuiten van zand. Uh, dus ik heb net begrepen, dan wordt het zand breder of er komt überhaupt zand. En waarom voor die oplossing gekozen? Nou, als je... De dijk zou willen aanpakken, zou je de dijk in principe hoger moeten maken. En een hogere dijk betekent dus ook per definitie een bredere dijk met enorm veel consequenties voor de mensen die, die bij de dijk wonen. Niet alleen wat je, wat je uitzicht anders, maar je moet misschien ook wel verhuizen, omdat de grond nodig is voor de versterking van de dijk. Mm -hmm. Nou, en hebben gezegd, we hebben gezegd van hebben we niet een andere mogelijkheid om de veiligheid te garanderen. En toen is gekozen voor, en op zich is dat nieuw, voor het, eigenlijk voor het, het, het verplaatsen van heel veel zand. Uh, van de zee naar de kust. En dat betekent dat in dit geval ongeveer een 30 miljoen kubieke meter zand naar de kust brengen. En daardoor krijg je dus inderdaad voor Petten een prachtig mooi strand. Dat is nieuw. Dat was er nog niet? Dat was er niet. Dat was er heel vroeger wel. Eeuwen geleden was het er wel. Op een gegeven moment is door de stormen die Nederland tijdst het strand verdwenen en heeft een dijk aangelegd. Maar nu gaan we dus eigenlijk weer terug naar vroeger. We leggen een breed zandstrand aan met daarachter de oude vertrouwde dijk. En bij het ook wordt het strand breder. Ja, en dan praten we dus over een enorme uh, uh, aanpak van uh, wat we gaan doen. Ik zei al, 30 miljoen kubieke meter. Maar dan moet je denken aan een uh, strand van 200 tot 300 meter. Voor de, voor de huidige Nou, Het is, als het goed is, in 2015 uh, klaar. En uh, die, die, die kustversteviging, dat is begonnen in 2003. Was het zo slecht gesteld met, met onze kustverdediging?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 En uh, ja, daarmee hopen we dat voor de komende halve eeuw iedereen weer uh, veilig achter uh, het strand, dus... de duinen en de dijk kan wonen. Vanaf 2015 zijn we eindelijk allemaal veilig. Dan zijn we 100% veilig. En uh, nou ja, Ik vind het erg belangrijk dat ja. je blijft investeren in die veiligheid. Vandaar ook dat we hebben gezegd, ondanks het feit dat er bezuinigd moet worden, kan dit uh, geen uitstel meer uh, verdragen. 100% veilig, dat kunt u toch nooit zeggen? Nee, maar je, je, je hebt het over een, uh, een risicobenadering en uh, 100% bestaat niet, dat zeg ik uh, onmiddellijk met u, uh, ja. maar, maar kijk, al. als, als je dus zegt van we willen, uh, we willen een uh, veiligheidsgraad die voor iedereen langs de Noordkust hetzelfde is, dan, uh, dan ga je dus ook daar je maatregelen op afstellen en die 100% veiligheid... Je kan niemand garanderen, want het blijft de natuur waar je mee te maken hebt. Maar dit geval, in dit geval durven we wel de stelling aan dat we zeker weer 50 jaar uh, vooruit kunnen. En dat er niets hoeft te worden geïnvesteerd extra. Dat is goed nieuws. Meneer Atma, dank u wel. Graag gedaan. Radio 1. Sportzomer Tweets. Dagelijks houdt Luc Ikink ons op de hoogte van getwitter over Oranje. Wat komt er langs nu ons opmaken voor de wedstrijd tegen Duitsland, Luc? Nou, Goed nieuws vanaf het Twitterfront. De spelers hebben er zin in. Ze waren al vroeg uit veren en lieten meteen weten klaar te zijn voor de wedstrijd van vanavond. Het snijder 10-10-10 zegt... Goedemorgen allemaal, grote dag vandaag. Ik ben er klaar voor en kan niet wachten. Mijn Johnny Heitinga is net zo ongeduldig. Goedemorgen, massive game tonight. Holland-Duitsland, ik kan niet wachten. Ik ook niet. De rest van Twitter lijkt ook klaar te zijn voor de wedstrijd van vanavond. Er gaat een wave rond. Via hashtag EKWave kan je hem volgen. En er ook zelf aan meedoen. Het is heel simpel twitteren dat je achter oranje staat. En dan hashtag EKWave erachter zetten. We zijn er weer bij Victoria. Snel door naar de meest actieve twitteraar van dit EK. Vanuit Garkov tweet de in Oekraïne geboren Victoria Koblenko zich een dikke duim. Ze begon de ochtend bij de kapper, waar ze Oekraïense kappers afluisterde. Ze zijn allemaal voor Nederland, weet ze te melden. En verder is ze ontzettend druk met het benaderen van BN'ers en BB'ers. Bekende buitenlanders. Een specifieke vraag van haar... of ze mee willen wapperen tegen racisme. Een grote actie vanavond in het stadion. Zoveel mogelijk mensen moeten gaan zwaaien met een witte zakdoek. De actie wordt omarmd door haar volgers op Twitter. Alleen vinden de meeste mensen het wel. Een beetje jammer dat wit de kleur van Duitsland is. Gisteravond was het een verhit avondje. Zo waren daar de rellen. Poolse supporters hadden het gemunt op Russische supporters. Commentator Jan Roels meldde voor de wedstrijd al... dat hij met Duitse media had vastgestaan op de brug naar het stadion van Warschau... tussen duizenden Russische supporters. En er was maar één toegangsweg. ME angstaanjagend, zegt hij. Na de wedstrijd vloog de vlam in de pan. Hij tweet... Hachelijk moment bij het teruglopen uit stadion naar stad. Leger hooligans duikt op uit steeg. Paniek. Weggedoken, langs weg, nu veilig in het hotel. Wil je hem volgen? Dat kan via Ed Jan Dan, journalisten en analisten waren gisteren druk met het volgen van de wedstrijden... maar nog meer met het volgen van het Nederlands elftal, uiteraard. Ed Barbara Barend had goed nieuws. Ze was op de training en liet weten dat alles wat Wesley Sneijder aanraakte... in het doel verdween. Frank en Ronald de Boer, gezamenlijk aan het twitteren... gokten op een 3-1-overwinning voor Rusland op de Polen. Collega A trainer Aart de Mos, Ed Aad 300 vond dat Dick-advocaat er een mooie voetbalmachine van had gemaakt. Na de 1-1 lieten ze alle weinig meer van zich horen. Of nou ja, Frank en Ronald de Boer nog wel. Die reageerden op een uitspraak van trainer Gert-Jan Verbeek... in Studio Sportzomer over zonendekking. Gert-Jan gelooft daar wel in. Ronald en Frank de Boer zeggen... Verbeek gelooft in zonendekking, ik niet. En een seconde later nog een bericht van Ronald en Frank de Boer. Dit zegt Ronald. Frank mengt zich niet in de discussie over zonendekking. Wat vind jij thuis, zonnedekking? Ja, nee, maar volgens mij doen ze het heel vaak heel subtiel. Dus het is alleen nog een F of R achter de tweet. Ja, soms, dan weet je wie het zegt. Precies, bij dit, bij dit soort berichtjes doen ze dat dan weer wel. Inderdaad. Ja, soms ook niet. Dan Om is misverstanden het dan, te verkopen. <laughs> soms is het een gezamenlijke mening. Zonnedekking wel of niet doen? Uh, nee, niet doen. Denk nee. niet tegen de Duitsers. Willen wij zonnendekking wel of niet doen? Natuurlijk, altijd. Ik was even plasselijk. <laughs> Hashtag vanavond Nederland-Duitsland is trending topic. Als je die timeline even gaat bekijken, dan krijg je al snel de kriebels. Veel twitteraars zijn nu al zenuwachtig. Ed Lotte Anna zegt twee spannende dagen vanavond Nederland-Duitsland... en morgen examenuitslag. Ed Brittany 02070 uh, zegt wat kan mij die school verrekken... en tweet ik ben zenuwachtig voor Nederland-Duitsland... Uh, zenuwachtiger voor Nederland-Duitsland en voor mijn examenuitslag. En veel uitslagen komen trouwens nog niet voorbij. Het is nog een tikje te vroeg voor... de voorspellingen. Ik geef een Twitterbericht wat niet over het EK gaat. en die Schlek gaat niet naar de Tour de France. Zo gaan de geruchten. Hij heeft zijn heilig been gebroken. Dat is het grootste bot uit de wervelkolom in de rug. Op Twitter werd Schlek meteen training topic. Ed Johan Koning zegt Schlek niet naar de Tour. Dat is voor veel liefhebbers wel even schlikken. En Ed Tim van Dijk, 1991, zegt... Geen Andy Schlek in de Tour de France. Eigenlijk geen verrassing. De ruggengraat was altijd al zijn zwakke plek. Zometeen rond half vijf meer tweets. gaat ga het allemaal in de gaten houden. Meepraten kan ook via hashtag R1 sportzomer Leuk, dankjewel. Tot morgen. Lennox was laatst de enige die op uh, concert voor Queen Elizabeth niet vals zong. Je hoorde hier haar natuurlijk met die Rhythmics. It's Alright, Baby's Coming Back. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet de Radio 1 Sportzomer. Bevries de betrekkingen met Israël, die boodschap hoor je zelden uit Joodse hoek komen. Jaap Hamburger, voorzitter van een ander Joods geluid, doet het wel. En VVD-Kamerlid Hans en Broeken is het helemaal niet eens met Hamburger. Tijd voor een debat. Meneer Hamburger opnieuw Goedemorgen. Nederland wil al een tijdje een nieuw orgaan in het leven roepen om de betrekkingen met Israël te intensiveren. De Nederlands-Israëlische Samenwerkingsraad. Wat zou die raad precies moeten doen? Wat is de bedoeling daarvan? Nou, die raad wordt uh, op dit moment niet opgericht. Uh, dus wat precies de uitwerking ervan uh, zou zijn? Dat uh, is nog niet helemaal duidelijk, maar het betekent uh, uh, intensief uh, politiek en diplomatiek overleg tussen uh, Nederland en Israël op het hoogst denkbare niveau en uh, periodiek. Dat ja. was uh, zeg, in algemene zin de intentie van die, uh, die Nederlandse Israëlische samenwerking. die dus voorlopig in de ijskast is gezet. Die, zou, die zouden komen omdat premier Rutte en een paar ministers vorige week naar Israël zouden gaan. Daar zou dat gebeuren, maar Rutte is op het laatste moment niet meegegaan. Ja, Rutte uh, heeft op het laatste moment ervan afgezien. En hij zou, laat ik zeggen, um, luister hebben moeten bijzetten... aan de installatie van die uh, nederlandse Israëlische Samenwerkingsraad. Maar die is dus niet doorgegaan. Overigens, uh, de installatie van de raad is dan wel niet doorgegaan. Maar um, een en andermaal hebben de ministers die wel zijn gegaan... dus dat is minister Verhaag en minister Roosentaal, verklaart dat het wel degelijk hun intentie is om die in de toekomst uh, uh, op te richten. Ja, en u zegt waarmee u ze van dus tafel. Ook, waarmee ze dus ook een, uh, ik zeg, een schot voor de boeg hebben gegeven... voor opvolgende kabinetten. Ja, u zegt dat hadden ze niet mogen doen? Nee, niet alleen dat niet. Maar ze hadden ook moeten afzien... van het intensiveren van de economische betrekkingen. Want een ander onderdeel... van hun reis betrof de economische missie. Uh, nu... Dat deel is wel doorgegaan, hè, trouwens. voor de helderheid. Dat deel is wel doorgegaan. En dat deel krijgt ook nog een vervolg. Uh, in de loop van dit jaar. En de reden dat wij vinden dat dat niet moet gebeuren allemaal... dat is dat uh, laat ik zeggen, het, het verkeerde signaal is op het verkeerde moment. Waarom het verkeerde signaal? Omdat de regering Netanyahu... Uh, de bezetting van de Palestijnse gebieden... nog gedurig uh, uitbreidt en, en verdiept... zo dat je dat er sprake is van een sluipende annexatie van het uh, Palestijns gebied. Dat ja, in u, de eerste plaats. Ja, u zegt, die, maar niet alleen dat. Niet alleen de raad moet er niet komen. U zegt je moet alle betrekkingen bevriezen met Israël. Ja, want die, een van de argumenten die uh, minister Roosenthal gebruikt... om de betrekkingen uit te breiden... dat is dat hij op die manier makkelijker moeilijke boodschappen aan Israël kan uh, meegeven. Nou, die betrekkingen zijn uitstekend op dit moment... Uh, dat is ook bevestigd door uh, Roosentaal en Verhagen... toen ze in Israël waren. We hebben uitstekende relaties op regeringsniveau, hebben ze daar gezegd. Dus, dus zou het andere woorden, zou het, het tijd is helemaal niet nodig. moeten zijn voor uh, die moeilijke boodschappen? Die tijd is... Uh, uh, zeg, uh, elke moeilijke boodschap uh, die men zou willen overbrengen... kan onder de huidige omstandigheden overgebracht worden. Ja. Maar het is een dooddoener uh, uh, van de minister... om uh, uh, zijn beleid door te zetten. Ja. Hij... hij um, Zegt dat, um, uh, um, maar hij heeft niet eens de intentie om heel moeilijke boodschappen aan Israël uh, uh, af te geven. En als hij die intentie had, dan zou hij dat uitstekend op dit moment kunnen doen. Ja. En het verleden heeft aangetoond dat welke boodschap wij ook aan Israël afgeven, Israël die boodschappen naast zich neerlegt als, ze, uh, als haar die niet bevallen. Maar heeft bevriezen van de betrekkingen dan wel zin? Ja, bevriezen van de, Toch de betrekkingen wel. Waarom dan? Heeft buitengewoon veel zin, omdat dat het juiste signaal is op het juiste moment. Um, uh, maar ja, heb... als ze zich er niks van aantrekken... Oh, maar het bevriezen van de betrekkingen, dat kun je uh, eenzijdig doen. Uh, en uh, wij zijn van mening dat uh, uh, uh, verandering in het beleid van de Israëlische regering... ten aanzien van de Palestijnse kwestie alleen tot stand kan komen... door het opbouwen van druk van buiten. Maar ja, en u denkt dat ze daar uiteindelijk wel naar zullen luisteren? Want er zijn ook veel uh, VN-resoluties waar ze uiteindelijk niet naar geluisterd hebben. Nou, denkt u dat het helpt? Meneer Van der Brink, ik heb niet de illusie dat het betrekken van, uh, bevriezen van de betrekkingen tussen Nederland en Israël... op korte termijn zal leiden tot een oplossing van het israëlisch palestijnse conflict. Maar het is in ieder geval een boodschap die afgegeven wordt... en die heel anders is dan uh, de, het op juichtoon uitbreiden... van uh, de economische en politieke betrekkingen. Okay. Wat deze regering namens Nederland, notabene, doet. Terwijl Nederland, als je het ook opvat als de opvattingen eh, onder de Nederlandse bevolking... helemaal niet staat te trappelen om die betrekkingen uit te breiden. Dus een demissionair kabinet geeft nog een visitekaartje af... dat eh, eigenlijk strijdig is, zowel met het EU-beleid... waar de betrekkingen wel tot op zekere hoogte zijn bevroren... met Israël tot op zekere hoogte... en met eh, laat ik zeggen, breed levende sentimenten in de Nederlandse bevolking. Oh, ja, nou, dat kan niet. Hand en broeken, Kamerlid voor de VVD. Ja. Bevriezen die betrekkingen met Israël, zegt meneer Hamburger. Ja, dat hoor ik inderdaad. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het onzin. Um, maar daarmee heeft u mij ook uitgenodigd, ongetwijfeld. Um, ik kom uit Twente. En niet omdat u het onzin vindt, maar wel om het met elkaar in debat te laten ja. gaan. Nou ja, goed. Um, uh, ik kom uit Twente. Daar hebben we een, een, een uitdrukking die heet uh, Turf, Jenever en Achterdocht. En dat is het gevoel wat mij een beetje bekruipt als ik naar de heer Hamburger luister. Turf, Jenever en, en Achterdocht. achterdocht precies. Um, in de eerste plaats is die samenwerkingsraad. Interessant dat u daar de heer Hamburger om vraagt. Maar um, die is er door CDA en VVD met expliciet en met uitdrukkelijke intentie ook in het regeerakkoord opgenomen... omdat wij van mening zijn dat Israël op heel veel vlakken... en die hebben met name met economie te maken... Um, iets aan Nederland kan leren en dat Nederland er iets aan heeft... om de banden op dat vlak met Israël te verbeteren. Daar is het om begonnen, daar is die reis ook om geweest. Ongens zijn bij die reis niet alleen de economische banden met Israël versterkt... maar tegelijkertijd ook met de Palestijnse gebieden. En het was dus ook niet zonder reden... dat zowel de Israëlische ambassadeur hier in Nederland, de heer Divon, als ook de Palestijnse ambassadeur hier in Nederland, de heer Abu Abouznaid... daarbij aanwezig waren, omdat er vele voordelen zitten... ook voor de Palestijnen. En die voordelen zouden allemaal er niet zijn geweest... als we hadden gedaan wat meneer Hamburger nu voorstelt en dat is omdat hij eh, van mening is... dat er een boodschap moet worden gegeven aan de regering Netanjahu... Um, uh, had de Nederlandse regering niet mogen afreizen. Dat zou ontzettend dom zijn geweest. Um, uh, en daarom kom ik met die uitdrukking. Want het is gebaseerd op de achterdocht van de heer Hamburger... dat deze regering het niet goed zou voorhebben met bijvoorbeeld de Palestijnen. Of dat we niet uit zouden zijn op een oplossing van het conflict... in lijn met, um, uh, zoals de Europese Unie dat vindt... twee-staten-oplossing voor de grenzen van 67, et cetera, et cetera. De, de bekende voorwaarden, uh, ja. waar ook Nederland zich gewoon aan vast De Meneer Hamburger, had. die raad is ook ten gunste van de Palestijnen, zegt hans nou, de Nederlandse Israëlische Samenwerkingsraad is niet ten gunste van de Palestijnen. Die is bedoeld om politiek overleg en diplomatiek overleg met Israël uit te breiden. Als je zegt dat dat ten gunste van de Palestijnen is, dan moet je een vreemde logica volgen. Die erop neerkomt dat uh, wij daarmee Israël kunnen vertellen dat ze zich anders zou moeten gedragen tegenover de Palestijnen. Waarvan ik al heb gezegd dat is een boodschap die nooit aankomt. Meneer en wat, dan moet u mij wat, maar eens uitleggen wat dan het wat, meneer den Broek meneer het woord Zullen we even meneer Ten Broek het woord laten? Meneer ten nou, ja, ja, hij onderbreekt mij, maar goed. Dus ja, de, de tijd is ja, ja, ja, kort, dus ja, ja. de antwoorden moeten eigenlijk ja, ja, ja, allemaal iets korter zijn. U bent volgens mij al heel lang aan het woord geweest, meneer Hamburg. Ik was uitgenodigd ik heb... om ik, te <sus> wat te zeggen, meneer Ten ja, Broek. Ja, zeker, um, maar dan, dan moet u misschien ook zich af en toe even laten informeren. En die samenwerkingsraad heeft niet alleen betrekking op de samenwerking met Israël. Maar bij die samenwerkingsraad zijn ook andere afspraken gemaakt. Zo is, is Nederland erin geslaagd, als enige van de Europese landen, om de Israëlse regering, vanwege de goede banden die we hebben. En daar schaam ik me bepaald niet voor, u kennelijk wel om um, um nee. een radar of om een, um, um, een scannerapparatuur uh, scanner af te lezen die het mogelijk maakt dat de Palestijnen nu hun goederen weer kunnen uitvoeren. Dat was uh, tot nu onmogelijk, omdat zowel aan de Israëlische zijde... als aan de Jordaanse zijde er veiligheidsbezwaren waren. Door invloed die uh, Rosenthal en ook Nederland hebben uitgeoefend... Kunnen we dat nu verbeteren? En uh, kan die uitvoer uit die Palestijnse gebieden, en dat is van groot belang, bijvoorbeeld voor de boeren op de Westbank... die ook door Nederland worden ondersteund met subsidies, uh, kunnen ze nu eindelijk hun producten weer meneer uitvoeren? Meneer Hamburg. Uh, nou, die scanner heeft uh, niets te maken met, uh, met de Nederlands-Israëlische samenwerkingsgraad. Jawel, die is vorige die week. Scanner, die die is was onderdeel van het bezoek ten vorige week. Meneer, meneer Hamburg. Laat u zich ook even informeren als u wilt. Die scanner die, uh, is uh, uh, aangeboden door Nederland. Uh, die uh, moet dienen uh, vooral en in de eerste plaats de Israëlische veiligheidsbehoeften. Er, er moet ten slotte tussen de geïmporteerde tomaten en de geëxporteerde aardbeien geen Kalashnikov zitten. Dat Aha. onderzoekt uh, Israël op die manier. Wordt bediend door de Israëlische douane. Wordt gefinancierd door Nederland. Uh, is een tool in de Israëlische bezettingspolitiek die de uh, Palestijnse export en import aan banden legt. En uh, de vraag is ook waarom Nederland die zou moeten betalen en niet Israël. Oké, okay, nee, u gelooft het niet. Ik wil nog even naar het andere en punt. En u, spectrum, nee, dat nee, is nee, even wel... naar het andere punt wat meneer Hamburger maakte. Namelijk ja. de betrekking moet überhaupt bevoren worden. Ja. Daar wil ik uw reactie nog op horen, meneer Ten Broeke. Nou, ja, dat vind ik, uh, vind ik heel slecht. Want ik denk dat we inderdaad juist wel invloed hebben. Uh, die scanner is daarvan een voorbeeld. Dat wordt overigens toegejuicht, zowel in Jordanië als ook door de, uh, uh, de regering van de Palestijnse autoriteiten. Het schaamlapje van de minister ja, in de betrekking met de Israël. Te zullen, meneer Ten uh, Nou, Dan moeten moet u zich misschien af en toe eens verstaan met, met, met Palestijnse zijden. Zodat u een ander verhaal horen. Ik denk dat het ook van belang is, omdat Israël is een land... wat niet alleen een grote economische groei doormaakt, 4,5 procent... maar met de helft van het aantal Nederlandse inwoners... meer ondernemingen opzet dan in Japan, in India, in Korea. Als je kijkt naar hoeveel is een technologische als je kijkt naar hoeveel technologische ondernemingen daar uh, worden opgericht... dan doen ze meer dan een heel euro ja, samen. Dat is nou precies de reden waarom we die economische band... met een land als Israël, wat een beetje op ons lijkt op sommige vlak... Uh, uh, waarom we die wilden verstevigen. meneer Ten Broeke, de, de, meneer Hamburger zegt nou juist... het is een bezettende mogendheid... en daarom zou je die banden moeten verbreken. Niet omdat het niet economisch voordelig zou zijn. Ik zo. heb bevriezen. Ja. Uh, kijk, ik vind... Dat... U is wel geen bezettende mogendheid, meneer Ten Broeke. Nee. Vindt u dat wij daar maar gewoon uh, onze betrekkingen mee moeten upgraden... in strijd met het ja, EU-beleid? Uh, ik, ik, ik ben heel erg voor het upgraden van die, uh, van die banden met Israël. Om de redenen die ik net aangaf... de bezetting ik denk, op die manier dus. Omdat ik, zoals ik net aangaf... Ik denk dat zowel Nederland als Israël daar voordeel bij hebben. En sterker nog, dat de Palestijnen er ook voordeel bij kunnen hebben. En die zien dat zelf gelukkig ook. Koopmanschap v boven internationaal recht, dat is uw standpunt ja, dus. Ik, uh, ik, ik weet wel dat u in de, in de beste oude Nederlandse tradities... Uh, nog weer met een hele grote vinger wil gaan zwaaien. Maar nee, dat heeft niet nee, zoveel zo veel zin. Het is de met een vinger zwaait tegenover ja, degene maar, maar, die kiezen Rosenthal Israël. Het is de heer als enige in Europa ook een resultaat bereikt. En dat is, die scanner is daar een voorbeeld van. Uh, um, em, en wij steunen. Voor die scanner z미... zou het niet nodig zijn om een Nederlands-Israëlische ja, zaak. te Hou eens op over die scanner. Dat komt is toch niet Niet geheel onbelangrijk. Maar laten we dan gewoon zeggen: de, de, um, uh, de uitgangspunten die Europa hanteert, hè, de grenzen van 67 voor de oplossing van het, van het conflict daar. Uh, die worden ook door Nederland nog steeds gehanteerd. En die kritiek is ook overgebracht. En dat doen wij ook telkens. Dat doe ik ook op het moment dat Netanjahu is. Dan zeg ik hem dat ook in zijn gezicht. Nou, zo hoort het wel. ook. Dat doen anderen ook. Um, uh, het is Broeke, ook zeker is zo. Verbaal. Maar het gaat nu niet meer alleen om woorden. Het gaat ook om daden. Nee, en de daden. Dan, zijn dan zou je die daden, zijn daden naar twee daden kanten. Het uitbreiden uh. van de betrekkingen met een bezettende mogelijkheid. Zowel op diplomatiek uh. als op economisch niveau. En dat... ik zeg u dit. Uh, wij weten nog niet precies welke bedrijven er allemaal aan deelnemen. Maar onherroepelijk, vroeg of laat, direct of indirect... krijgen ze te maken met de mensenrechten schendingen... en de illegale nederzettingen. De Nederlandse regering is niet van plan om ze daarop te wijzen. Heeft ook geen juridisch advies ingewonnen over de consequenties daarvan. Mijn organisatie... Dat zijn Nederlandse andere bedrijven Nederlandse, die actief zijn daar, exact, zegt u. En die krijgen problemen. Meneer, dan bring, dan bring, um, uh, de, mijn organisatie, uh, andere organisaties in Nederland... Organisaties in Israël, organisaties in Palestina... zullen doen wat de Nederlandse regering laat liggen... die bedrijven en die instellingen informeren over de consequenties van het handelen... Uh, in strijd met het internationaal okay. recht, wat vroeg of laat zal ja, gebeuren. Ik denk dat en... dat averechts werkt. Even meneer De Broeke nu weer. Ik denk dat dat averechts werkt. Ik denk dat u nog de bedrijven... Wat wachten we dan uh, nog, nog, nog het conflict uh, uh, wat daar opgelost moet worden, uh, daarmee zullen helpen. Dat zullen we moeten afwachten. Wat we nu in ieder geval zien, is dat er concrete resultaten door Nederland worden bereikt. Het enige wat uh, u kunt noemen is een scanner. Maar dan mag ik het niet meer ja, ja, ja, wacht, nee. wacht, als u gelijk had gehad, dan was zelfs die scanner niet doorgegaan, nou. want u, van u mocht dat hele bezoek al niet plaatsvinden. Nee, uh, dat en, zou een goede En, zaak op, zijn. en op de, de ja, scanners zouden we sowieso wel kunnen ja, lezen. Ja, u gaat gewoon door over die scanner. We gaan er een eind aan maken. Uh, ja, Pamburger, voorzitter van de Andioots Geluid. en VVD-kamerlid Hans Broeke. Beide dank. Dank u wel. Half één. Hier is Lieslotte Thomas. Het aantal gezakten op het VMBO is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar zakte gemiddeld zo'n 5 van de leerlingen. Dit jaar is dat 10 zegt de Stichting Platforms VMBO. Volgens, hem, volgens de stichting zijn de strengere eindexameneisen de oorzaak. Anders dan vorig jaar moet het gemiddelde cijfer over alle vakken van het centraal examen nu een 5,5 of hoger zijn. Minister Schippers verbiedt met de onmiddellijke ingang de stof 4 methylamfetamine 4MA, omdat er volgens haar sprake is van een acuut gevaar voor de volksgezondheid. De stof duikt de laatste tijd op in amfetamine, oftewel speed. Lichaamstemperatuur loopt bij het gebruik van zo op dat mensen kunnen overlijden. Energiebedrijven als EON en RWE eisen een compensatie van zo'n 15 miljard... van de Duitse overheid, omdat het land stopt met kernenergie. De Duitse regering besloot na het ongeluk in Fukushima... om de kerncentrales te sluiten. De zaak wordt voorgelegd aan het Federaal Gerechtshof in Karlsruhe. En het Oranjefeest op het Vrijheidsplein in de Oekraïnse stad Kharkov is begonnen. Er worden zo'n 15.000 Nederlandse fans verwacht. Hoogtepunt van de middag is een optreden van DJ Armin van Buren. Na het begin van de avond lopen de fans in optocht naar het... Voor de wedstrijd. En dat is nieuws op dit moment. Het Weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken, zonnige momenten en een lokaal buitje. Nou, in Zuid-Limburg is vandaag de kans op een bui het grootst, maar veel stellen de buien vandaag niet voor. In de rest van het land dus op de meeste plaatsen droog weer. De meeste zon zien we in de kustgebieden. Het is vandaag wel vrij fris met maximaal rond een graad of 16. Vanavond verdwijnen alle buien. Het wordt overal dus droog. Vannacht klaart het breed op en het wordt ook een frisse nacht... met minimaal rond 8 graden aan zee tot lokaal 4 graden in het binnenland. Lokaal kan in het binnenland overigens ook een mistbank ontstaan. Morgen dan zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft droog. en Het wordt dan zo'n 15, misschien 16 graden in het Waddengebied... tot lokaal 21 graden in het zuiden. Na morgen keert het wisselvallige weer uh, weer terug. En vooral op vrijdag valt er ook weer veel regen. In het weekend is er ook nog kans op enkele buien. En de temperatuur ligt gemiddeld rond een graad of twintig. AMB Verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Europort... staat tussen Pernis en het knooppunt Benelux twee kilometer door het ongeluk. En daardoor is bij knooppunt Benelux de linkerrijstrook... op de verbindingsweg naar de A4 dicht. En dan de A16 Rotterdam richting Breda... Daar staat voor de Van noordbrug 2 kilometer op de parallelbaan. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is bij Venlo-Zuid de linkerrijstok in beide richtingen dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan zo naar het plein in Den Haag, waar dit weekend rellen waren... na de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal. Dat is vaste prik na wedstrijden van Oranje. Wij willen weten hoe dat komt. En wat heeft de moeder van Oranje-speler Kevin Stroopman te vertellen? Zeg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 Michel te pego beetje een Vanavond voor de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland moet het hele stadion in Garkov wit kleuren. Supporters die worden opgeroepen om met witte zakdoeken te zwaaien voor het goede doel. Mede-initiatiefnemer is actrice en politicologe Victoria Koblenko. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Hey, het moet een, een actie worden waar, waarbij ineens alle bezoekers van het stadion meedoen met jullie actie. Uh, dat moet er spectaculair uit gaan zien dat moet zeker. De organisatie is ook echt een militaire operatie. We hebben het bedacht vier dagen geleden. Toen we dat de Nederlandse overheid uh, eigenlijk geen concrete maatregelen heeft kunnen treffen tegen alle negatieve, de, uh, negatieve informatie die we kregen over incidentele rechtsextremistische groepen, maar ook homo de wet die hier in Oekraïne in de maak is. Ja. Maar ook natuurlijk tegen het uh, oude Duitse uh, of Nederlands-Duitse sentiment. Dus het is dus eigenlijk gericht tegen allerlei soorten discriminatie. Als <lacht> nou, je zegt goodbye. racisme. En wij worden nu door ontzettend veel Help. internationale sterren gesteund. Maar waar... We verstaan jou een beetje slecht, dus probeer even nou ja, op één plek te blijven staan, denk ik. Maar het is dus een actie tegen heel veel soorten ja, on onrecht, tegen racisme, tegen homo-haat. En je zei er nog eentje. Uh, uh, tegen rechtsextremistische tegen groeperingen. Tegen rechtsextremisme. Waar Oekraïne en Oekraïne, uh, Oekraïne en Polen afgelopen weken behoorlijk kunnen negatieve... Uh, nieuws zijn geweest. Ja, dat zijn nogal wat dingen. Wat ik even uh, ben heel erg benieuwd naar ben, is hoe krijg je in vredesnaam al die mensen zover dat ze met een wit zakdoekje gaan zwaaien? Ja, hoe krijg je in godsnaam uh, 35.000 flyers gedrukt in één dag... en 35 doekjes van 40 bij 40 geproduceerd? Dat is op mij ook een raadsel. Ik heb een na aantal nachten moeten overslaan om dit te doen. Ik wil namelijk heel graag bewijzen en laten zien dat sport is een, uh, heeft een verbindende kracht. En uh, uh, wij van volk tot volk willen heel graag uh, een signaal afgeven, een positief signaal. En uh, nogmaals, het is, uh, ik krijg een, op Twitter kritiek van uh, mensen die zeggen... ja, een wit doekje, maar als coach naar huis. Nee, Bert van Mar Marwijk is op de hoogte... Um, en ook de Duitse fans en de Russen en de Oekraïners, iedereen die in het stadion uh, vanavond aanwezig zal zijn, krijgt een doekje. En krijgt die ze niet, worden ze op uh, Twitter uh, onder andere door heel veel bekende internationale mensen opgeroepen om de petitie te tekenen, maar ook iets wits mee te nemen. Ja. Al is het een sportzok, een BH of een onderbroek. Dat het maar na de volkslieden, na de twee volksliederen... Uh, even wit wordt in het stadion. Oké. Okay. Maar het is dus anti homohaat anti-racisme, anti-rechtsextremisme. Dat weten wij nu. Maar weten alle mensen die voetbal kijken voor de televisie, weten die dat ook? Uh, nou ja, in principe als het goed is wel. Uh, Armin van Buren gaat het hier straks uh, aanjagen op het plein. Er is heel veel media-aandacht geweest in Nederland. Barbara Warend en ik uh, hebben ons echt uit de maat gewerkt om dit kenbaar te maken in Nederland. Dus uh, ja, ik hoop zo. So. En als mensen het niet weten, dan komen ze achteraf te weten dat na de twee volksliederen het hele stadion wit kleurt. Dat wordt, als het goed is, de grootste actie ooit gehouden in het voetbalstadion. Voor het goed doel. Maar wat nou als het niet wit wordt? Ja, dan heb ik me uit de naad gewerkt. Uh, het heeft me een heleboel positieve energie opgeleverd. En mensen die mee hebben gewerkt ook. Um, we hebben niet meer kunnen doen dan wat we nu gedaan hebben in de afgelopen vier dagen. En uh, ik hoop dat het lukt en uh, de mensen die nu vanochtend van ons uh, een doekje hebben ontvangen zijn laaiend enthousiast. Dat zijn de diehard oranje supporters op de Oranje Camping die we hebben gesproken. En uh, die hebben van ons allemaal vijf doekjes gekregen om uit te delen. We hebben een promotieteam hier ook gekregen de Garpow. Twintig meiden die straks uh, bij de Oranje Mars aan iedereen gaan uh, uh, doekjes gaan uitdelen en gaan flyeren. Dus uh, um, hoop sterft het laatst is een mooi uh, mm dat is waar. Hoop sterft het laatst. We gaan het zien vanavond na de volksliederen. Dan, uh, hoeveel mensen passen er in het stadion? 40.000? 38.000. 38.000. Die moeten allemaal met een wit zakdoekje gaan wapperen. We gaan het zien. Victoria Koblenko, dank je wel. Dank je wel. Fijne dag. Ciao. In de wijk Laakkwartier in Den Haag... heeft bijna elke EK-wedstrijd op het EK een akelige bijwerking. Er ontstaan rellen. Dat was afgelopen weekend ook het geval. En misschien gaat het vanavond ook weer gebeuren. Hoe kan dat? Verslaggever Steven Emmens staat daarom op het Jonkbloedplein in Den Haag. Steven, is dat een groot plein? Nou, groot zou ik het niet willen noemen hoor. Het is niet bepaald het plein van de hemelse vrede. Het is gewoon een, een, een straat met daarbinnen een tramlijn: de lijnen 16 en 17. Dus vandaar dat het breed is opgezet. En aan de weerszijde is er dan uh, inderdaad een plaats gemaakt voor parkeerplaatsjes. Dus echt een plek om te wandelen of om er te zijn is het helemaal niet. Het heeft al één uh, nadeel uh, uh, als het gaat om rellen. Het is makkelijk bereikbaar. Je bent zo vanuit de Rijswijk of vanuit het centrum van Den Haag ben je hier. Um, dat, ja, de verwachting is dat dat vanavond ook eens zal gebeuren. En, uh, ja, het, is een, het is best wel een, een gezellig pleintje hoor, daar gaat het verder niet om. Er zijn wat kleine winkeltjes uh, neergezet. De, het plein grenst aan de, de Genestetlaan en die is echt helemaal oranje. Echt kilometers lang uh, oranje vlaggetjes. Um, het is een, uh, uh, een pleintje omgeven door etagewoningen van vier hoog Een beetje sober, uh, jaren dertig woningen. Um, uh, ja, het probleem is dus makkelijk bereikbaar, ook voor mensen die rotzooi willen. En afgelopen zaterdagavond was het uh, na die nederlaag tegen de Denen bepaald ongezellig op dit plein. En als je erbij was geweest, had je dit gehoord. Precies, dat is de dreigende taal die de ME uitsloeg nadat er rellen waren uitgebroken op dit plein, dit Jongbloedplein. Maar er is iets bijzonders aan de hand. In 2010, tijdens dat prachtige WK waar we de finale hebben gehaald, was het na vrijwel elke wedstrijd ook hommels. Politie oh. met oh. paarden allen. En als die paarden komen, iedereen gaat wegrennen, die stoot ook aan. Kleine kinderen vallen op de grond en zo. Dus we hebben hier ook Bersijnje lopen gooien hier zo. Ja, dat was het WK van 2010. Het was eigenlijk na nee, elke wedstrijd was het, was het, uh, uh, het, ging het zo. Maar het wordt een saai verhaal. Want in 2008, tijdens het EK, was het van hetzelfde lakene park. En zo zou ik nog wel een tijdje kunnen doorgaan, want uh, ik heb slecht nieuws. De geschiedenis van de rotzooi op dit plein die kan binnenkort zijn zilveren jubileum vieren. Want uh, het gaat echt al, uh, al heel lang zo. En ik zit hier naast uh, de man die aan de wieg heeft gestaan van wat er allemaal uh, is gebeurd op dit plein. Dat is uh, Peter van Eyck. Hij is de, de eigenaar van een uh, consumptiehuis. Moet, ik moet even netjes zeggen, het is een broodjeshuis, een houten keet die aan de rand van het plein staat. De aanloop heet hij. Hij smeert heerlijke broodjes en schenkt lekkere koffie, kan ik inmiddels vertellen. Um, het is eigenlijk al begonnen in 88, hè? Ja, in 88. Want u was toen een van de eersten die dacht van, dit is een mooi feest. Hè? We hadden acht zeer magere oranjejaren gehad, niet geplaatst voor eindtoernooien. En u dacht, laat ik eens hier een gezellig oranje terras maken. Ja, een oranje vlaggetjes, de buren deden mee, we maakten er een, een leuke bol van. En uh, ja, de eerste wedstrijd werd natuurlijk verloren. En dat ja, was dat was pijnlijk, hè? Dat was een pijnlijke tegenvaller. Dat was tegen de Russen. Het was toen een hele goede ploeg. Nu hebben we verloren van een matige ploeg. Maar goed, dat geheel, geheel terzijde. Ja, grote terzijde. Maar we kunnen het misschien in de geschiedenis herhalen. Maar dat is een ander onderwerp. Maar toen ging het uh, mis, uh, we verloren. En toen ging het hier ook mis? Uh, nee, toen gebeurde er eigenlijk weinig. Het is, uh, uh, toen de wedstrijd daarna natuurlijk uh, gewonnen werd, was het natuurlijk een explosie van, van vreugde. En uh, er was hier in de iemand in de buurt die uh, in, in het vuurwerk zat en die stak uh, verschrikkelijk mooi vuurwerk af. En dat trok uh, publiek. Dus uh, ja, zeg maar zo'n zo 700 mensen. En, uh, maar de wedstrijd erop wonderen we weer. En toen werd het 1500 mensen. En uiteindelijk, de derde wedstrijd toen we die wonnen, uh, stond het hele plein vol. En uh, dat werd natuurlijk gevaarlijk uh, voor het verkeer. Dit stond natuurlijk uh, voor de keuze, wat doen we? En die gingen het de buurt afsluiten, zodat het verkeer niet meer langs kon rijden, toeterend met vlaggen. En dat was natuurlijk een sensatie. Dat de mensen natuurlijk keken naar al die auto's, uitgedoste mensen en sprayen, springen. En maar op dat moment ging het mis. Nou, op dat ging het nog niet echt mis. Uiteindelijk, want uh, er stopte ook... Uh, maar die ging het mis? Het ging eigenlijk mis toen het, toen het dus afgezet werd uh, voor het uh, doorgaand verkeer. Uh, al, althans in die zin... Um er was niks meer te doen. Dus er werden de ballen gepakt en er werd er gevoetbald en zo. En omdat er natuurlijk een aantal wedstrijden aan de gang was... trok er natuurlijk ook buiten de stad uh, uh, mensen aan. En, uh... Ga je ballen trappen en die schiet je de lucht in... en dan landen ze op het dak van een auto en dan gaat de politie ingrijpen. Op een bepaald moment heeft de politie ingegrepen, ja. ja, ja. Maar je moet natuurlijk ook stellen van ja, wanneer je ze het dan wel goed. Hè? Precies. Nou, We gaan uh, zometeen na een en nog even doorpraten over hoe het dan mis gaan... en wat je eraan kunt doen. Um, uh, het is nu nog heel lekker en rustig en gezellig. Uh, laten we hopen dat het vanavond ook zo is, maar ik vrees het ergens. Steven Emmens vanuit Den Haag, dankjewel. En in het volgende uur horen we inderdaad over de maatregelen... die de politie neemt om redden te voorkomen. Dit is de Radio 1 Sportszone met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoofd. Don't ask, don't tell to yourself Don't lie, don't cheat Don't ask. De gemeente Nijmegen wil camera's gaan inzetten... om bijstandsfraude op te sporen. In plaats van een sociaal rechercheur bij een mogelijke fraudeur langs te sturen... moeten auto's met camera's de voordeur van een verdachte in de gaten gaan houden. Nou, volgens de gemeente Nijmegen is dat sneller, beter en veiliger... dan de inzet van sociaal rechercheurs. De gemeente Nijmegen wil op dit moment niet verder reageren... maar Peter Kuiper, advocaat die uh, verdachten van bijstandsfraude uit bijstaat... die wil dat wel. Goedemiddag. Ja, camera's dus die de deur van een mogelijke uh, um, fraudeur in de gaten houden. Wat vindt u van het plan? Ja, het is voor volkomen absurd. Zo, ik vertel u heel slecht. Ja, het is voor absurd. Het is ook uh, hoogstwaarschijnlijk uh, strijdig met, met allerlei uh, lang bestaande wetgeving... En in dat opzicht uh, mogelijk zelfs strafbaar. Op het gebied van privacy vermoed ik zo. Ja. Wetgeving. Ja. Maar even voor nee. de helderheid. Wat moet die camera eigenlijk uh, precies zien dan? W wanneer ook constateert een camera dat er fraude wordt gepleegd? Nou ja, je zou, je zou kunnen uh, aanvoeren dat als uh, bij een woning bepaalde mensen uh, meerdere malen langskomen, daar ook uh, niet meer weggaan. En uh, s'avonds, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat verblijf is daar blijkbaar. En uh, er is vast jurisprudentie in jurisprudentie voor de sociale uitkeringen. dat als je vier dagen en nachten ergens verblijft, dan is dat je hoofdverblijf. Ook al sta je officieel anders ergens, ergens anders ingeschreven. Ja, want het gaat voornamelijk om mensen die net doen of ze ergens wonen, maar dan stiekem ergens anders wonen. En op die manier een, een uitkering trekken. Ja, ja een dus dat samenwoning. Dat zou, ja, dat zou dan die camera's moeten uh, registreren. Dus u zegt nou ja, waarschijnlijk is het in strijd met al bestaande wetgeving. D -d weet u dus nog niet helemaal zeker of het wel mag of niet? En dat weet nou, uh, de overheid ook nog niet zeker, de gemeente Nijmegen. Er is de wet op de heimelijke cameratoezicht. Die is al uit 2004, dus dat is nou niet echt nieuw. Uh, die stelt al de nodige grenzen en beperkingen aan uh, camera ook in de openbare ruimte. Het feit dat, uh, dat zo'n camera op straat geplaatst is en uh, niet in de, in de woning camera beelden opneemt, is helemaal niet relevant. Uh, bovendien is het helemaal de vraag tot, tot waar die uh, ruimte zich uitstrekt. Want uh, zodra zich iemand in een tuin gaat begeven of een... Portiek, dan zit je al niet meer officieel in de openbare ruimte. Ja, dus dat zou, het dus, dat zou dus al niet mogen zijn. filmen. Ik, maar het, ik begrijp dat het al wel al gebeurt. Dit. Het gebeurt. Oh ja, maar dat, dat verbaast mij niets. Kijk, de overheid uh, is altijd heel erg uh, fel op het naleven van regels uh, door burgers. Zelf vinden ze zich in de regel niet zo gebonden aan regels. Nee. Het gebeurt dus al en u zegt eh, de, de, als ik genoeg mensen bij elkaar heb dan maak ik er een zaak van. En dan moeten we nog maar eens kijken of het, uh, of het wel doorgaat deze plannen. Oh ja, als mensen zeggen van ik ben hiermee geconfronteerd en ik wil daar wat tegen doen. Dan zouden ze zich uh, kunnen verenigen en dan kun je als, verenigde, als, als, als, als groep samen... Kun je daarmee naar de, naar de rechter? Die kan eventueel een verbod uitvaardigen. Je kan ook tegen je vriendin zeggen: kom in het vervolg achterom. Ja, maar het is natuurlijk volslagen absurd dat jij je leven zou moeten aanpassen aan. Uh, een camera. Uh, aan, aan, aan, dit soort, aan dit soort toezicht. Overigens, wat wel aardig is, in die wet Heimelijk Toezicht bijvoorbeeld. Uh, de camera's die in problemenwijn uh, of in uitgangscentrum staan, uh, die zijn er voor de openbare orde. De handhaving van de openbare orde. Dat is het tool waarvoor het mag. En dan mag het uitsluitend, als is aangegeven in zo'n uh, gebied, dat er camerabelden worden opgenomen. Dus het ophangen van een mobiele camera om mensen te gaan filmen en dat niet te vertellen, is sowieso al uitgesloten. Goed. Nou ja, er zitten nog veel haken en ogen aan horen we nu. We gaan het zien wat er van gaat komen. Peter Kuiper, dank. Graag gedaan. De kans dat PSV-speler Kevin Strootman... vanavond in het Oranje tegen de Duitsers in actie komt... is jammer genoeg niet heel groot. Zijn moeder Diana zit er niet mee. Die is toch wel trots op haar zoon. Verslaggever Ingrid Koning zocht Diana Strootman op in Ridderkerk. Aangekomen in Ridderkerk. En dan ga ik op bezoek bij de moeder van Kevin Strootman. En ook dit huis is weer helemaal versierd in het Oranje. En eens even kijken, zelfs de voordeur is helemaal ingepakt met een vlag. Daar moet ik onder... Goedendag, hallo. hallo. Ingrid Koning. Diana Berklauw. U heeft het echt werkelijk helemaal versierd hè, aan de buitenkant. Ah, dat hoort wel in deze tijd. Hè? Maar hier is het uh, zo niet meer nog versierd. Ja, we leven allemaal mee natuurlijk met het Nederlands elftal. En zeker uh, natuurlijk met Kevin. En ik zie het, want hij is echt uh, goed vertegenwoordigd hier. Allemaal uh, foto's. Maar hoe ging het dan uh, toen hij als 4, uh, 5-jarig jongetje ja, zei ik wil voetballen? Ja, van Jozef af aan uh, woude hij al voetballen. Zijn broer uh, ging op voetbal en dan stond hij langs de kant te kijken. En dan meestal was er wel een, uh, een elftalletje wat een ventje te kort kwam. En dan was het van, mag hij ook meedoen? En ja hoor, nou, dan liep hij al mee te ballen als uh, vier, vijfjarige jochie. En hij was gelijk al, al, al meer dan goed. Ja, moeilijk te zeggen van je eigen kind. Maar de zat had al gelijk voetbal in zicht. Dat hij ging ook niet in een kluwe staan als er een bal was. Al die kinderen er bovenop. Dan ging hij er buiten staan. Kijken waar die bal uit kon. Dan kon hij er mee vandoor gaan. En wat betekent het als ouder? Als je kind goed is in een sport. Wat moet je dan zelf als ouder opgeven? Ik heb het nooit gezien als opgeven. Ik heb het als meebeleven gezien. Uh, Want jij. Toen hij klein was, dan brachten we hem naar de voetbal. Je was tijdens de training, bleef je op de voetbal. Want in Rotterdam, ja, je kan moeilijk even heen en weer. Dus je was gewoon, uh, smiddags, uh, vanaf dat ze uit school kwamen... was je bezet tot s'avonds uh, dat, je, dat je weer thuis kwam. Iedere dag? Uh, nee, drie, drie, vier dagen per, per week wel. Nou, Dan gaan we even naar de kamer... waar Kevin de afgelopen acht jaar in heeft geslapen. En daar hangen inderdaad ook allemaal foto's. He, dat is een uh, compilatie van uh, toen hij klein was. Als hij dan een bekende voetballer tegenkomt... Ja, dan maakt hij als ouder een foto met je kind. En hij had nooit op het moment dat hij zei van... Nee, ik wil niet meer voetballen? Nee, nooit gehad. Nee. Hij stond uh, bij wijze van de stamvoet als de training niet doorging. Want ja, zo, uh, hij, ja, hij leefde daar alleen maar voor eigenlijk. Naast de foto's van Kevin zie ik nog een mooie lijst... met uh, de andere zoon Wesley. Eigenlijk dezelfde foto's, ook uh, Sparta jeugdopleiding. Maar hij is geen profvoetballer geworden... En hoe gaan die broers daar dan onderling mee om? De een is wel profvoetballer geworden, de ander niet. Het was beide hun droom. Hoe verwerk je dat? Nou, hij, hij geniet er ook van, van zijn broer. Hij is ook trots op zijn broer. Dat kan je aan alles merken als we wel eens voor de tv zitten. En uh, zijn broer doet een goede actie. Dan uh, zit hij ook van, hé, hey, klasse kef. Dan kan je aan alles merken. En tuurlijk had hij ook profvoetballer willen worden. Maar dat, dat wil ieder kind eigenlijk... Dat uh, als ik zie hoe Kevin nu had, ik ook wel een jongetje willen zijn, een prof willen, willen zijn. Maar hij, wat anders is hij dan niet jaloers? Nee, nee want, uh, hij geniet er ook mee van. En Kevin laat hem ook meegenieten in een heleboel dingen. En wat we in deze kamer ook nog zien is uh, een iPad. En daar heeft u allemaal fragmenten bewaard van hem. Kunnen we eens even deze aanklikken? Kijk, hier verovert hij de bal. Strootman. Kijk, hij krijgt zo meteen de bal. Moet je kijken naar zijn hoofd. Kijk, hij kijkt nu al omhoog. Van waar moet hij naartoe, voordat hij hem al heeft? Hier wordt nog weer gesproken over Stroopman, over dat hij veel inzicht heeft. Had hij dat als kind ook al? Ja, ja dat had hij al heel jong. Hij was uh, altijd een, uh, een teamspeler, hij was altijd een vrije man. Zijn je nou door de voetbal heel erg hecht met elkaar geworden als gezin? Niet per se door de voetbal. We nou. gingen uh, ja, altijd al kijken of ze een amateur of uh, profvoetballer zijn. En nu zegt Kevin ook wel eens van, mij: het hoeft niet hoor. Maar ik vind het ook leuk om mee te maken. Ook, en dat ook van Wesley's een wedstrijd, daar ga ik ook gaan naar kijken. Je geniet er gewoon erg van. Ja, het feit, je ziet je, je kind die is bezig met iets en dat is gewoon leuk. En ik denk de ouders die hun kind uh, afzetten en wegrijden, dat die heel veel missen. Moeder Diana Strootman, Jeroen Stomporst is inmiddels binnengekomen. Uh, Jeroen, op een dag als vandaag is de vraag aan elke sportpresentator misschien wel: waar verheug jij je vandaag op? Um, ja, en ik verheug me natuurlijk enorm op. Op Nederland-Duitsland, maar ook weer niet, weet je. Ik, uh, ik, ik, ik ben een beetje bang dat het fout gaat. Ja, je bent somber. En ik merkte dat ik ook wel bij de eerste wedstrijd, dat uh, ik was heel relaxed... maar uiteindelijk zo, hoe laat speelde speelde, zes uur? Zo of vijf uur, half zes, bonden de zenuwen toch echt te komen? dacht ik, je heb ik dat nou nog... Je, ja, je had daar vanaf willen zijn in deze fase van je leven. E, nou ja, ja, dat ben ik ook wel een beetje, want daarna duurt het allemaal niet zo lang meer. Dat scheelt weer. Maar um, ja, ik, nee, ik vreug me natuurlijk wel op, op die wedstrijd. Alleen... Um, er zijn momenten geweest dat ik me meer verheugd op een Nederland-Duitsland. Bijvoorbeeld dat we dachten van nou. Maar jij bent de relaxedheid voor... zelf, vind ik altijd. Maar dat vanavond dus niet. Nee. Nee. Dat is televisie. Ja. Nee. Alles is nep. Ja. Ja, maar ik ken je wel een beetje. Die praat kwaad krijgen. Kwaad krijgen. Ja, nee, ik, uh, ik, Ontregel te krijgen. Ik ben ook niet meer. Het is niet meer zoals vroeger. Vroeger ging ik echt uh, met mijn, taal mijn ogen naar bed. Uh, ja? Ja, Nederland, België destijds. Dat was echt, Toen we uh, niet naar het EK ja, of het WK. gingen. En ja. nu, wat doe je nu? Snauw het echt, nee, vrouwen nee, kinders? Nee, nee, nee. Nee, het gaat vrij snel over. Maar ik, ik, ik heb er gewoon niet zo. Ik heb een maar beetje waarom een niet, waarom heb je er geen vertrouwen in? Ik vond het een beetje, het uh, stralen niet zo heel veel uit op een of andere manier. Het speelde best goed in het begin. Hand, ja, ja, ja. Maar nu heb ik ook hoor ik, uh, ben ik wat meer gaan nadenken. Ik hoorde zoveel over die verdediging. Je ziet veel terug. Denk je, ja, dat was inderdaad niet zo best. En ik vind die Duitsers ook niet best nog. Maar, maar, maar als je nu wint, dan is er geen mooi moment om te winnen. Goed. Dus wat dat betreft, ach, we, zien we weten het vanavond. Ik kijk er wel naar uit. Wij ja. ook. Jeroen je dankjewel. Het is bijna 1 uur, zometeen Jurgen van den Berg en Jeroen Stomporst. Veel plezier! Tot morgen! Tom van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik wou gewoon even zeggen, ik vind het echt fantastisch, die hele sportzomer. Heeft u iets op uw leven? Tom van het Hek. Ja. Ik allee. wil ook wel even zo klaar. Nou, doe eens even. Of iets heel anders? Eén voorbeeld. Voor de rust, Nee, we moeten een beetje kort hebben, want het is een korte rubriek hè. Wel iedere dag tussen twee en half drie. Klaaglijn, Tom van het Hek, goedemiddag. 0800-1101. Men doet alsof alleen mannen kijken naar het voetbal. Ja. Daar moet ze dus wat aan veranderen, want ik kijk ook een ik heleboel vrouwen. Bel iedere dag tussen 2 en half 3 met Tom van het Hek op 0800-1101. Is weer weg. Goedemorgen, ik heb hem eens even lekker volgegooid met 48 liter euro 95. Heerlijk. Laat me raden.